Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Sylvia Porta de astromanen. Volgens mijn horoscoop zal ik vandaag een nieuw bommelavontuur aankondigen. Ik denk er niet aan. Ik heb tenslotte mijn vrije wil. Stel je voor dat ik me door sterren laat vertellen wat ik moet doen. Ik ga dus niet zeggen dat u nu kunt luisteren naar de astromanen. In de zwarte bergen kan men metalen en mineralen aantreffen die diep in de bodem verscholen liggen en waar gewone ontginners geen weet van hebben. Het is nu eenmaal een gebied dat door zijn ongezonde dampen en afstotende levensvormen gemeden wordt. De ondernemer die er zich gevestigd had was dan ook geen gewoon iemand. Hij had op para-abnormale wijze het vertrouwen weten te wekken van de krollen die daar in Holen woonden en die het gesteente voor uitpikte volgens een ploegensysteem. De opbrengst was heel bevredigend. Maar toch was de ondernemer niet tevreden. Bij Iot en Zazel. Het goud en de diamanten vullen bijna alle grotten in de omtrek. De hoeveelheid loopt maar uit de hand. Wat moet ik ermee doen? Er zijn natuurlijk wel enkele mogelijkheden. Ik zou er bijvoorbeeld gemakkelijk een samenleving mee kunnen ontwrichten. Maar dat zou mij toch niet de ware voldoening geven. Nee, wat mij ontbreekt is een goed idee. Kijk eens aan, daar komt een vreemdeling. Is dat soms een bodemonderzoeker? Als weerloze oude man moet ik waakzaam zijn. Ik kan hier geen leepogen dulden. Hé, hey, slangen op zijn pad! Heb ik u al niet eens eerder ontmoet is geruime tijd geleden. Maar als mijn geheugen mij niet bedriegt, zijt ge een zekere hokers pas. En genoemt u zelf magister, als ik het wel heb. Nu heb ik je. Jij bent Joachim Sikbok. Een professor die de loop der natuur in cijfers probeert te vangen. Niet probeert. Het is mij gelukt. Maar helaas ontbreken mij de middelen om mijn vinding vorm te geven en daarom ben ik op zoek naar een geldschieter. <lacht> Dan heb je het er niet ver gebracht, meneertje. Geen geld, hè? De wetenschap gaat voort, ook zonder middelen. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat er een magnetisch veld om de aarde golft... dat alle leven beïnvloedt. Dat veld wordt bewogen door de loop van de zon en de planeten... en daardoor is alles wat er gebeurt te voorspellen en zelf te veranderen. Een oud idee. Maar als je dat met cijfertjes hebt uitgewerkt, zit er misschien wat in? Ik heb het nauwkeurig berekend... Maar het zal veel geld kosten om te bewijzen dat ik gelijk heb. Daar is aan te komen. Ik wil je wel helpen, maar dan moeten we contract sluiten. Zwart op wit, daar houd ik van. Bent u zo vermogend? De oude heer sloeg een zijpad in en voerde de anderen naar een grot die dreigend in de bergwand gaapte. Kom binnen. Kijk maar eens rond. Dan kunnen we tot zaken komen. Ei, ei. Een spelonk vol goud en edelgesteenten. Nou, hè? wat zeg je? Met dit spul kun je zielen en hersens kopen. En de voortbrengsel ervan natuurlijk. Ja. Men zou met de opbrengst van deze kostbaarheden... een voortreffelijke apparatuur kunnen opbouwen... om er dat magnetische veld mee te beïnvloeden. Men zou het lot kunnen veranderen van volkeren... ...en van enkelingen. Dat zou men... Juist. Dat is een goed idee. Een contract. Je mag je apparaat bouwen en ik mag het behandelen. Dat is mijn voorstel. Onderteken het, dan kunnen we aan de gang gaan. Hmm, ik bid mij niet graag. Maar de verleiding om deze proef te kunnen nemen is groot. Ik heb niets te verliezen. Met deze overweging nam hij de ravenveer in het vervuilde papier aan en zette er zijn handtekening op. Dat was natuurlijk onvoorzichtig. Men moet contracten altijd eerst goed nalezen. De gevolgen zullen dan ook niet uitblijven, zoals wij zullen horen. Op een morgen zat heer Bommel eenzaam aan zijn ontbijttafel. In slot Bommelstein was alles stil. Er dreven geen geuren van gebakken spek en verse koffie door de gang... en ook het gerinkel van vaatwerk ontbrak. Dit verdroot de wachtende heer natuurlijk. Het duurde een tijdje voordat de bediende Joost traag in de deuropening verscheen. Wat betekent dat? De knecht had de vaak nog in de ogen... Waar is mijn ochtendpap? En uit zijn slordig aangeschoten kamerjas stak het ochtendblad. Waar, waar, waar blijft mijn eitje? U hoeft mij verschonen, heer Olivier. Ik ben zo vrij geweest een blik in het ochtendblad te slaan... voordat ik mij voor de dag gereed maakte. En toen ben ik maar weer naar bed gegaan. Dit is een dag vol onheil. Ik ben een vis met uw welnemen... En daarom doe ik er het beste aan vandaag niets te ondernemen. Wat, wat, wat, wat, wat, wat is dat, dat voor onzin? Wat, wat bedoel je dat je een uh, vis bent? Ik vind dat een zeer ongepaste opmerking op te voegen. Hier, hier staat het. De sterren spreken. Je ziet u wel? Het is zogezegd een astrologische rubriek. Men hoeft alleen maar te weten wanneer men geboren is, als u mij toestaat. Dan kan men lezen wat er gebeuren zal. En aangezien ik onder de vissen jarig ben... Ja, maar, maar, maar, laat eens zien. Oh, kijk er toch eens aan. Ik ben een boogschutter. Wat jammer dat mijn goede vader dit niet heeft geweten. Hij heeft altijd gezegd dat ik meer aan sport moest doen. Oh, kijk, ik moet vandaag oppassen voor te veel vocht, vervettende spijzen en opwinding. De terwijl ik ook een belangrijke brief zal schrijven. <laughs> Hoe verzint men de onzin? Ik heb ergens gelezen dat het geen onzin is met uw vinden. Ja, ja, genoeg. Geen woord meer over deze zwendel. Ga het ontbijt klaarmaken, onmiddellijk. Jawel, heer Olivier. <laughs> ik een boogschutter, terwijl schieten geheel tegen mijn beginselen is... Pas op voor vocht en vervettende spijzen en wint u vooral niet op. Oh, wie verzint zoiets? Ah, en daar is eindelijk mijn ochtendpap. Zet maar, de heer Joost, en laat het niet weer gebeuren. De verslapen knecht trad suffig nader. Maar omdat hij niet op het omgekrulde vloerkleed lette, schoof zijn linkerslof onder het zware textiel. En met een verschrikte uitroep struikelde hij het vertrek binnen, terwijl hij zijn greep op het vaatwerk verloor. De dampende schotel beschreef een boog door de lucht en stulpte zich over de schedel van de lezende heer, die door het gebeuren geheel verrast was. Hij bleef dan ook roerloos onder de terrine zitten, terwijl de goed gebonden brei langzaam langs zijn trekken droog. Excuseer, het schoot me even uit de hand, met uw welnemen. Ik hoop dat u zich niet bezeerd hebt. Dit gaat te ver. Dat je je aan mijn ochtendblad vergrijpt en dingen leest die niet voor je geschikt zijn, is treurig. Dat men zich zo laat beïnvloeden door een idioot rubriekje dat men met voedsel gaat gooien. Het is, het is treurig bedoel ik. Dit, dit is te ver gegaan. Ik zal een eind aan deze onzin maken. Pas op voor vocht en vervetterde spijzen. En vindt u niet op. Terwijl ik slechts matig drink en eenvoudig nog voedsel mijn drift heb ik altijd onder ondertocht. Dat weet iedereen. O, oh, dit kan zo niet. Ik ga een brief op poten aan de redactie van de krant schrijven. De ochtend van de volgende dag werd de journalist Arges in de kamer van de hoofdredacteur, de heer Ofant, ontboren. Ik heb een brief gehad van een abonnee. Meneer Bommel, je weet wel. We moeten daar rekening mee houden. Zeker, zeker. En wat schrijft hij? Hij beklaagt zich over onze astrologische rubriek. Beweert dat die de lezers te veel beïnvloedt. En wie schrijft dat kolommetje eigenlijk? Ik zou het niet weten. Het is maar bladvulling. Onzin natuurlijk. Zullen we het eruit gooien? Eruit gooien? Die sterrenrubriek heeft de meeste belangstelling van de hele krant. Weet je dat wel? En jij noemt het onzin. In die brief van Bommel dan? Die beklaagt zich toch... Ik dacht dat u bedoelde. Jij denkt verkeerd. Als meneer Bommel zich beklaagt, moet het een goede rubriek zijn. En uh, jij ja. weet niet eens wie hem schrijft? Ja. Wat ben jij voor medewerker? Nou, uh, zorg dat ik die astroloog te spreken krijg. Zo gauw mogelijk. Wat een snertklus. Ben ik soms een loopjongen hier? En als ik nou nog wist waar die astrologische bedrieger woont... maar zijn adres is niet eens bekend. Ergens in de bergen, zegt de administratie. Bah, wat een baan. Schaduw op uw pad. U bent een van de schrijvers van deze onderneming, wet ik. Is uw baas te spreken. Dat ligt eraan. Even druk. Wat komt u doen? Gaat het om een klacht of uh, heb u een berichtje? <lacht> Nieuwsgierig. Wie niets weet moet veel vragen. <laughs> ik kan merken dat u de sterrenrubriek niet volgt. De sterrenrubriek? Bent u soms de astroloog die dat kolommetje uit zijn duim zuigt? Ik ben een astromaan. En de tijd dat ik op mijn duim zoog is reeds lang voorbij. Ik ben magister in de alchemie en ik werk op wetenschappelijke basis. Daardoor weet ik dat uw baas mij wil spreken over een uitbreiding van mijn rubriek. Daar is de tijd rijp voor. Dien mij aan. Wat heb je nu nog, Argus? Hier is de... Uh, Astronaut. Ik hoefde niet lang te zoeken, want hij wist al dat u hem wilde spreken. Ah, komt u binnen. Dat moet wel een hele goede zijn. Tom Poes wandelde die morgen wat in de omtrek om van de lente te genieten. Terwijl hij daarmee bezig was, kwam hij hier Olly tegen. Maar reeds van ver was het duidelijk dat die helemaal niet genoot hij snufte en blies en snoot op zo'n krachtige wijze dat de vogels verschrikt zwegen. Bent u verkouden? Ach, ach wat? Niks verkouden. Een beetje hooikoorts, denk ik. Die wordt erger omdat ik mij erger. Als je begrijpt wat ik bedoel. Heb je, uh, heb je deze krant wel eens gelezen? Natuurlijk. Zo nu en dan. Staat er slecht nieuws in? Het gaat niet om het nieuws. Het gaat, het gaat om de onzin. De, de sterrenrubriek bedoel ik. Die is een schande... Eergisteren heb ik een krachtige brief aan de redactie geschreven om te protesteren. Maar dacht je dat het geholpen heeft? Integendeel. Het stukje is uitgebreid tot een hele pagina. En de onzin die erin staat. Boogschutters die geboren zijn om vijf uur drie moeten oppassen voor verkoudheid en voor kleine ongelukjes. Dan vraag ik je. Bent u soms op die tijd onder het sterreteken van de boogschutter geboren? Auw! En dan kreeg ik ook nog een tak op mijn hoofd. Dat was een ongelukje. Bent u echt onder de boogschutter geboren? Om... Om vijf uur drie? Dan moet u volgens de krant dus oppassen voor verkoudheid. Ja, dat is toch niet zo'n onzin? U hebt het lelijk te pakken, lijkt me. En ook dat van die ongelukjes <tot> lijkt me er niet zo weer naast. Misschien zou het de moeite waard... <tot> oh, hebt u zich gestoten? Dat was alweer een ongelukje. En dat kwam van uw verkoudheid. Precies zoals het in de krant stond. Het is toch wel eigenaardig? <tot> ja, wel ja, ja, lach bij maar uit. Die, die krant, dat is stom geleuter voor, voor eenvoudige lieden. Wat ik had waren helemaal geen ongelukjes. Oh. Allemaal de gevolgen van, van een kleine hooikoorts. Mm -hmm. Verkouden ben ik helemaal niet. Ongelukjes. Oh, een echt ongeluk komt van buiten af. En niet van, van binnenuit. Dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat, dat bijgelooft erg. Ik... Oh. Oh. Oh. Oh. Yeah. Weg, piraat! Schurk! Luin, als jij horen in de gevangenis, is de politie er dan nooit als hij nodig is. Kalm, heer Oli. <laughs> Het was een ongelukje. Het is goed afgelopen. Bovendien stond er in de krant dat u daar vandaag voor op moest passen. Ik vind dat u beter naar huis kunt gaan. Zo, vind jij dat? Jij gelooft dus in die onzin. Okay. Ik wist wel dat die sterrenrubriek gevaarlijk was voor de jeugdige en onrijpe lezers. Hmm. Het is allemaal beïnvloeding en suggestie, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ik, ik ga niet naar huis. Sterker nog, ik ga naar de stad om mijn beklag bij die krant te doen. Die kan het niet helpen. Het zijn alleen maar voorspellingen. Ja. Maar u moet het zelf weten. Ja. Ik ga weer eens verder. Ja. Het beste met uw verkoudheid. Ja. Ja. Ik moet het zelf weten. Ja, dat spreekt. Ik ga naar de stad. Oh, er komt toevallig net een bus aan. De autobus zette zich schommelend in beweging. De weg voerde door het bos en werd steeds hobbeliger en smaller. Ook verdichtten de plantengroei zich. De bomen werden zwaarder en wilder. En tenslotte verduisterden ze het zonlicht. Heer Olly schonk echter geen aandacht aan het voorbijglijdende landschap. Hij was te vol van zijn verkoudheid en zijn ergernis. Oh, misselijk, zo'n rubriek in een weldenkende krant. Zo wordt de eenvoudige massa door de pers op sleeptouw genomen. Maar een heer wenst zijn eigen mening te vormen. Ik ga daar scherp tegen opgeven. Ik ben bang dat deze kar het gehad heeft. Ik heb genoeg over die loszittende bout geklaagd, maar u weet hoe het gaat. Ze laten zoiets maar rotten. U kunt beter uitstappen, meneer. Ik moet gaan opbellen en dat kan wel even duren. Waar zijn we? Waar is de stad, bedoel ik? De stad? Die ligt de andere kant op. Als u daarin wilt, zit u in de verkeerde bus. Dit is richting Zwarte Bergen. Ik ga een telefooncel zoeken... Hier sta ik nu, de verkeerde bus genomen en nog motorperg ook. Oppassen voor ongelukjes, zeiden de sterren. Als het niet zo'n onzin was, had ik me het beter kunnen houden. Oh, de hele dag zit vol narigheid. En nu kan ik met mijn verkoude neus tussen tochtige bomen op de bus gaan staan wachten. Oh, het leven van het heer is erg zwaar als hij een boogschitter is. Deze woorden werden opgevangen door een grijsaard... die even verderop tussen het geboomte toefde... en in wie oplettende luisteraars de astromaan Hokus B. Pas zullen herkennen. Een poogschutter, hè? Dat moet er alleen zijn die om een uur of vijf geboren is. Heel aardig. De schaduw van Zazel over zijn pad. Ik moet zeggen dat de professor goed werk gedaan heeft... Nu moet ik verdere maatregelen nemen voordat ik, arme oude man, ertussen genomen word. De apparatuur werkt voortreffelijk. Er valt niets meer aan te verbeteren. Je kunt tevreden zijn, mijn waarde. Ik ben heel tevreden. De zaak werkt uitstekend, dus je bent ontslagen. Je kunt gaan. Haha, haha. Ik heb je niet meer nodig. Wat? Hoe nu? Wat bedoelt je? Ontslagen? Maar dat is onmogelijk. We hebben toch een contract? Juist, daarom. Je hebt gekregen wat ik je beloofd had en nu is het afgelopen. Lees de kleine lettertjes maar eens goed na. Weg met jou! <tie> ah! Op het geluid van zijn krassende kreet kwam er een rij krollen tevoorschijn... ...die met zwaaiende armen voortstormden En die ook overigens zo'n dreigende indruk maakte... ...dat de geleerde zijn toren inslikte en het hazenpad koos. Ik haat lijfelijk geweld. En overigens begrijp ik dat ik beetgenomen ben door deze knoeiende alchemist. Maar hij is nog niet van mij af, al sta ik juridisch dan ook zwak. Uiteindelijk wint de wetenschap... Heer Bommel had de tijd gekort... door het bospad op en neer te wandelen. De geuren zijn goed tegen de verkoudheid. Kwakzalver, ja. ge zijt nog niet van mij af. Sikbok, wat moet hier. Hij schijnt haast te hebben. Ja. Ik zal u op wetenschappelijke wijze vermorzelen. Nou, dit, dit. Wat is er aan de hand? Ik vrees dat ik mij liet gaan. Ach, ook een kamergeleerde heeft soms behoefte zich even te uiten. Tegen wie? W werd u achtervolgd? Of bent u ook een boogschutter? Ach zo. Dus gij zijt een slachtoffer van mijn magnetisch veldrichter. Misschien kunnen wij samenwerken... zodat mijn uitvinding niet in verkeerde handen blijft. Ik kan niet veel doen omdat die oude charlatan daarboven... zijn gedrochtjes op mij heeft afgericht. Maar gij... Gij zou daar gins wonderen kunnen verrichten. Wat bedoelt u? Samenwerken aan een magnetische richter? Wat voor wonderen zou ik kunnen doen? De zaak is eenvoudig. Als je deze berg beklimt, zult je daar een grot aantreffen... die gevuld is met prachtige apparaten. Uw blik zal getroffen worden door een grote zwarte en een kleine witte knop. Draai de zwarte naar links en de witte naar rechts. Het resultaat zal u verrassen. Waarom zou ik dat doen? Dit is een ongeluksdag en ik wil naar huis. En ik heb helemaal geen belangstelling voor verrassende knoppen. Dat komt wel. Ik ken mijn pappenheimers. Vergeet niet wat ik u gezegd heb. Wat is dit nu weer? Men moet tegenwoordig ook alles maar slikken als heer zijnde. Eerst een boogschutter en dan een pappenheimer. Alsof het een schande is morgens havermout te eten. Knoppen omdraaien bovenop de bergen... Ja, stel je voor, het is meer dan het hier verwerken kan. Vooral wanneer die een verkoude boogschutter is die de verkeerde bus genomen heeft en pannen kreeg. Een dag vol ongeluk, dat is het. Je kunt meerijden. Ik heb die bout zo'n beetje kunnen vervangen. Ah. We gaan terug naar de stad. Hmm. Toch niet alles zit tegen. Goed. Huh? schud met zijn vreemde koets van links de viersprong over. Ze moesten die vandaal opsluiten. Inderdaad, maar ik, ik geloof dat ik de vandaal op de bok herkende. Het was Hokes pas, als u begrijpt wie ik bedoel. Ivy, Ivy. Het is lang geleden dat we elkaar zagen. Maar ik wist dat ik je thuis zou treffen. Je bent de schorpioen met de maan in de maagd. De oude hokus. Tot je dienst. Jij bent er trouwens ook niet jonger op geworden. Maar ja, heksen verouderen snel. De magister snoof aandachtig de geur van rotting en bederf op. Flarden van gordijnen wapperden voor de vensterloze ramen. En de tocht blies stofwolkjes langs de vermolmde vloer. Mm, heel sfeervol. Ja, ja, we komen vooruit in de wereld. Hou je praatjes bij je? Ik heb geen goede herinnering aan jou. Je bent een verlopen knoeier. Mm, mm, het is goed om je gekras weer te horen, mijn raafje. Het roept mijn beste gevoelens wakker. Dit keer kom ik je de wereld aanbieden. Ik zal het lot van de aardbol in je tedere spinnenhanden leggen wanneer je mij je ja-woord geeft. Hm. Mooi gekakel van een oude kerel. Ha. Ik loop daar niet opnieuw in. Dat hoeft ook niet, schorpioenenhartje. Ik zal je naar mijn grot brengen... om je te laten zien dat het mij ernst is. Als magister heb ik het hoogtepunt in de alchemie bereikt. En samen zullen we er iets moois van kunnen maken. Ik wil die grot wel eens zien... Maar als je me voor de gek houdt, dan ben je nog niet jarig. Heer Bommel was intussen met de bus teruggegaan. Maar hij reed niet door naar de stad. Bij de halte bommelstein stapte hij uit. Daar trof hij tompoes. Ah, oh, het, het heeft geen zin om me bij de krant te gaan beklagen, jonge vriend. Nee. Dit is een ongeluksdag. Dat voel ik heel fijn aan. Dat stond ook in de krantenrubriek. Verkoudheid en ongelukjes, weet u nog wel? Ja. Oh, onzin. Ik heb gewoon de verkeerde bus genomen. En daarna heb ik professor Sikbok ontmoet die mij hoogst nerveus gemaakt heeft met rare praatjes over knoppen in een grot. U... Ik wil me nu eerst rustig bezinnen. En dan zullen we morgen wel verder zien. Nee, dus u hebt... Eén ding is me duidelijk. De pers is bezig om de lezers verkeerd te bewerken. Nee, en daar we... moet ik als heerzijde een einde aan maken. Hebt u Sikbok ontmoet? Je moet weten dat zo'n dagblad een machtige invloed op eenvoudige lieden heeft. Mm. Ik ben tenslotte een wetenschappelijk gevormd heer. Mm. En zelfs ik schrok toen ik een zwarte koets op een viersprong zag. <laughs> dat gaat zo niet langer, zegt u zelf. Sikbok mm. en een zwarte koets op een viersprong? Ja. Hmm, daar moet ik eens verder over denken. Dag, heer Olly. Hmm, dit soort dingen is vooral voor de jeugd gevaarlijk. Het wakkert bijgeloof aan. Maar gelukkig staan volwassen en ervaren lieden paraat om in te. Dag Olly. Oh, goedemiddag mevrouw. Allert. Ik bedacht net dat wij als volwassenen een plicht hebben tegenover de jeugd. Leest u die onzinnige stukjes wel eens over de sterren, als u begrijpt wat ik bedoel? Ja, erg, hè? Hm. Ik ben er helemaal naar van. Oh. Want de voorspelling voor vandaag was toch zo slecht, Ollie? Hm? En tenslotte staat het zwart op wit gedrukt, dus het zal wel waar zijn, denk je ook niet? Natuurlijk niet. Hm? Het is dom geschrijf om een hoekje te vullen. Men zuigt zoiets uit de duim. Maar het nare is dat sommige lezertjes er waarde aan hechten... Ik wist wel dat jij er zo over zou denken. Jij staat zo sterk in het leven, hè? Oh. Voor een vrouw alleen valt het allemaal niet mee, hoor. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Voor een heer alleen ook niet, hoor. De pers heeft nu eenmaal een grote invloed. En als weldenkend heer moet ik daar iets aan gaan doen. Ja, ja. Hm? Jij bent erg knap. Maar het lot kan je toch niet veranderen, hoor. slotte staat het zelfs in de krant. En de horoscopen komen altijd uit. Er zijn echt veel hoogstaande dames die erin geloven. En er is gisteren een genootschap van astromanen opgericht, Olly. Ik denk dat ik ook lid ga worden. Dag, Olly. Oh, allemaal. onzin. Excuseer, heer Olivier. Ik ben zo vrij geweest de waarschuwing aan boogschuldigens oh. geheel uit te lezen. U moet aandacht schenken aan een ontmoeting met een zwarte vreemdeling. Dat komt na de verkoudheid en de ongelukjes. Met uw welnemen. Oh, zwarte vreemdeling. Ik, ik heb er twee ontmoet. Eén in een rijtuig en, en de ander was Sikbok. Ach, wat... Allemaal onzin. Nou had ik me toch zo graag rustig bij de haard in een boek willen gaan verdiepen. Maar zitten helpt niet. Deze tijd vraagt om daden. Ik, ik moet naar de stad. Ik moet ingrijpen voordat Doddeltje een, een astromaan wordt. Trouwens, ook met Joost loopt het mis. Dat voel ik. En oh, oh, nou dan spreek ik nog niet eens over Toppoes, die daar maar zorgeloos over de wegen wandelt. Oh. Hé hey Olly, ja? ik heb de krant gebeld, maar Argus weet alleen dat die artikeltjes ergens uit de bergen komen. Ze worden altijd met de autobus meegegeven en ze worden geschreven door een oude man die een zwart pak aan heeft. Meer weet Argus niet. Ja, daar komen we niet veel verder mee. Uit de bergen? Dat geeft me te denken. Ik heb vanmorgen Sikbok bij een bushalte in de bergen ontmoet. Oh. Terwijl ik moet oppassen voor een zwarte vreemdeling. Ja, natuurlijk onzin. Maar men kan nooit weten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, Stap in, jonge vriend. Ja. Dan gaan we de omgeving van die bushalte eens met z'n tweetjes onderzoeken. Hm. Twee weten meer dan één. Vooral als die één moet oppassen. Wat jij. <truimert> Tom Poes voelde wel wat voor het plan. Vooral toen heer Bommel hem al rijdende had uitgelegd wat er die morgen gebeurd was. Het was de moeite waard wat Sikbok over die grond zei. Hmm? U moet daar knoppen gaan omdraaien. Oh. Maar het is jammer dat u niet meer weet welke kant ze op moeten. Ja, ik ben het even een beetje vergeten. Maar, maar dat doet er nu niet toe. Het resultaat zal me verrassen, zei hij. Kijk, hier in de buurt was het. Bij deze berghelling. Zie je wel? Oh, het is stel, ja. maar als we zo bij de god komen, loont het de moeite. Ja. O, pas op, houd de, je goed vast. Ja. O, voorzichtig, de spelong oh. wordt bewaakt. Er zitten een paar heel rare kereltjes. Ja. Heer Olly loerde heigend om de rotspiek waar ze achter stonden. En daardoor had hij niet in de gaten dat er aan zijn voeten een diepe kuil gaapte. Ja, vreemde bewakers. Mm -hmm. oh, ge, gevaarlijk, lijkt me. Maar... Als we nu onder dekking van deze godse heel stilletjes naderslapen. Heer Olly verdween tot aan zijn neus in het gat. De krollen sprongen overeind toen ze zijn kreet hoorden en gluurden driftig in het rond. Maar omdat ze aan dagblindheid leidden, was Tompoes de enige die ze zagen. Wegwezen! De krollen stormden voorwaarts en Tompoes rende zo vlug als zijn benen hem dragen konden de hoogvlakte op. Heer Olly wrong zich moeizaam uit het gat omhoog en betrad de begane grond. Oh, oh, oh, nader. Nadersluipen. Naar na, na deze grot, bedoel ik. Sickbok had gelijk. Hij zei dat ik verrast zou zijn. En dat ben ik. Je lijkt wel een fabriek, als men begrijpt wat ik bedoel. Wat een raar machines. Wacht eens even. De professor had het over twee knoppen die ik moet omdraaien. En dat moeten deze zijn. Nu herinner ik mij alles weer glashelder. Maar ik ben vergeten naar welke kant ik ze moest draaien. Was dat linksom of rechtsom? Of zo? Da, laat ik maar iets proberen. Kwaad zal het niet kunnen. Thank <laughs> you. De gevolgen waren in de grot niet direct te merken, maar buiten stak er een sterke wind op en zware wolken pakten zich aan de horizon samen. In de schaduw daarvan rende Tom Poes voort, achtervolgd door een snel aangroeiende menig te krollen die hem steeds verder naar boven dreef. Het is niet gewoon. Die rare storm kwam mooi op tijd, dat wel. Die akelige kereltjes kunnen harder lopen dan ik, maar voor die wind zijn ze te licht. Ze waaien als pluisballen terug naar beneden. En nu ben ik ze kwijt komt die wind ineens vandaan. En waar is heer Olly? Zou hij in de grot gegaan zijn? Heeft hij soms iets met dit weer te maken? Wat zeg je ervan, Mijn roekje? Ik heb je al mijn kostelijke toestellen laten zien... en je weet nu wat de mogelijkheden zijn. Niet alleen het lot van enkelingen... maar dat van de hele natuur kan ik veranderen. Dat merk ik. Het tocht hier lelijk? Ach, wat tocht. Daar kan ik een einde aan maken door het omdraaien van een knop. Maar ik wil eerst weten wat je zegt. Dit alles leg ik in de webben van je handen, wanneer. Wij zijn zo'n liot. Wat is dat? Het is de tocht. Je grot stort zo'n beetje in. Waar is nu je macht o eens? Hé? Dit kan niet goed zijn. Dit heeft de professor vast niet bedoeld. Zou ik de knoppen de verkeerde kant hebben opgedraaid? Dat kan, want ik voel me een beetje draaierig, omdat ik zwaar beproefd ben. Toch is hinderlijk. Ik zou er licht opnieuw een verkoudheid van kunnen oplopen. Als ik die knoppen nu eens in een andere stand zet. Zo, dit is rustiger. Het wordt dan weer stil buiten. En het zonnetje komt ook weer door. Ach, het is tijd dat ik eens ga kijken wat Tom Poes eigenlijk uitvoert. Toch is het aardig. Door het omdraaien van zo'n piefje kan men het weerbeeld veranderen. Als heer zijnde. En kijk, daar is een knop waarop het teken van de boogschutter geschilderd is. Hetzelfde soort pijl als ik in de krant bij mijn rubriekje zag staan. O, wat zou er gebeuren wanneer ik die indruk? Dit keer stak er geen storm op. En ook kwam er geen hagel of regen. De gevolgen waren alleen maar merkbaar voor degenen die onder het teken van de boogschutter geboren waren. Nu was de oude pas dat toevallig ook. Wat heb je? Je kijkt als een vis op het droge. Ivy, hoe dor is het leven? Ik geef je. Hey Oli. Wat is er gebeurd? Wat is er in die grot? Voelt u zich goed? Ja, uh, door, uh, Nee, die grot, oh, dat is niets. Een machine bedoel ik. Koud, gevoelloos. Kom mee, jonge vriend. We gaan naar huis. Maar wat voor een machine? Uh, och, een machine met piefjes en knoppen en zo. Zwijgen over. Ik voel dat er andere dingen zijn die meer tellen. Voor een heer. Het hart, te lang reeds heb ik dat verwaarloosd. Ach, wanneer het hart ontvlamt, ziet men ineens hoe rijk het leven zou kunnen zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als het hart ontvlamt, ontdekt men ineens hoe door het leven van een oud man... Eigenlijk is. Waar ben je op uit, oude kerel? Ik geef je al mijn rijkdommen. Al mijn toestellen en apparaten. Alles voor één enkele vriendelijke blik. Ik heb een nieuwe wereld ontdekt. In mijn geest, als je begrijpt wat ik bedoel. Te lang reeds heb ik mijn diep gevoelsleven onderdrukt. Mijn scherp verstand heeft altijd de overhand gehad. Maar dat is nu uit. Alles gaat anders worden. Wat gaat u doen? Oh, dat wijst zich vanzelf. Maar dit is de weg naar het huis van juffrouw Doddelo. Oh, laat mij maar, jonge vriend. En ga jij maar een eentje eten. Oeh, ik ben het. Olly. Oeh. Hmm, vriend. Maar ik rijd terug naar de bergen. Hier mijn gedroogde ravenpoot. De sleutel van al mijn bezittingen. Je mag het me hebben. Mijn roekje. Alles wat ik verlang is een vriendelijke blik uit je paddenogen. ...een begrijpend woord. Geef maar hier. Dan zal ik eens even denken over een begrijpend woord. Hebbes. Ja, een begrijpend woord wilde je, hè? Nou, ik begrijp je geweldig goed omhokers. Daarom wil ik je verder niet zien. Bedankt voor je sleutel en hoepel nu maar op. <lacht> Ze is hard. In mij is iets aan het ontdooien. En dat maakt me week... Maar zij is als bergkristal. Hier ga ik nu, berooid en bedrogen. En ik weet niet wat te doen. Ik, arme oude man. <lacht> ik eenzame onbegrepen heer. Woorden vol gevoelens die ik niet kwijt kan omdat Donaldje niet thuis was... Als men begrijpt wat ik bedoel, Goed, dit gaat zo niet. Ik zal het anders moeten aanpakken, want anders loopt mijn gemoed over. Schort er iets aan, meneer Olivier? Gevoelt u zich niet wel? Nee. Het gemoed loopt mij over, als je begrijpt wat ik bedoel. Mijn hart is gescheurd en diepe gevoelens woelen door mijn ingewand... zonder dat ik ze kan uiten. Wat moet u hier doen in deze toestand? Probeer het met een gedicht, als u mij toestaat. Een gedicht als ik zo vrij mag zijn, mijn hulp aan te bieden. Ja. Toevallig stond er in de krant dat ik als vis vandaag inspiraties krijg. En ja. werkelijk. Er schoot mij zojuist een gedicht binnen dat ik als knaap eens gehoord heb. Oh. Het luidt als volgt. Ja. Pluk bloemen op aarde, zo geurend en fijn. Maak het leven een gaarde en het hart te rein. Ja. Stom mannengedoe, al die machines. Dit heeft niets met kruiden of zwammen te maken. Wat moet ik doen om de macht te krijgen die Hokus pas me beloofd heeft? Krollen, zeg het mij! Blijf hier! Kom terug! Jullie kunnen me niet onbeschermd met zo'n toestel alleen laten. Die oude pas is de enige die me kan helpen. De bedrieger. Tom Poes had de weg over de hoogvlakte genomen. En zag daar nu een verzonken gedaante op een steen zitten. Hocus Pas, die heeft er vast iets mee te maken. Schaduw op uw pad. Ook goedemiddag. Weet u soms iets van de grot die hier in de buurt is? Zeker. Hm. Ik, arme oude man, ben niet in goede aarde gevallen bij het meeslepende en besproken kol waar mijn ongevoelens naar uitgaan. Oh. Wil de jonge heer een goed woordje voor mij doen? Ze woont in de grot die u bedoelt. Vijf minuten rijden. Wat is er met die oude schurk aan de hand? Het is nu wel zeker dat hij iets van de grot weet. Maar wat bedoelt hij met die dame? Hij doet haast even raar als heer Olly. Zouden ze soms verliefd zijn? Dat gedicht van jou zegt niet wat ik bedoel, Joost. Pluk bloemen en maak het hart er rein. Er zit een onrein hart in en daarmee kan ik een hoogstaande en diepvoelende dame toch niet benaderen. Olivier is verliefd. Maak het leven een gaarde. Wat heb ik daaraan? Ik bedoel iets heel anders. Dit huis is leeg en koud. Het heeft behoefte aan de liefdevolle handen van een hoogstaande dame... die ik al op het oog heb... maar die moeilijk te benaderen is door een beklemming die in mijn gemoed geslagen is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is veel erger dan ik dacht. Heer Olivier moet tegen zichzelf beschermd worden als men mij toestaat. Het gaat natuurlijk om mevrouw Doddel, die het op zijn centen voorzien heeft. Wat te doen? Zo'n gedicht over het schoonmaken van een hart stuit af. Maar de rest heeft mij op een idee gebracht: pluk bloemen op aarde, zo geurend en fijn. Dat is wel iets voor een heer van mijn stand. Maar daar moet er een fris hart in. Want anders laat men zich door zijn verstand meeslepen, naar die gaarde. Daar komt de dame in kwestie juist aan. Heel betreurenswaardig. Tom Poes was intussen bij de god aangekomen... en gluurde voorzichtig naar binnen. Het verbaasde hem niet dat de ruimte gevuld was met apparaten en toestellen... want die had hij wel verwacht. Maar hij keek wel even op toen hij Ivy daar op een steen zag zitten. Dat is natuurlijk de heks waar Hokus pas het over had. En bij haar moet ik een goed woordje doen. Hmm. erg vrolijk ziet ze er niet uit. Dat is zeker... Kan ik je helpen? Ik weet het niet. Heb jij soms verstand van deze machinerie? Um... Die heb ik cadeau gekregen van een oude slijmer, maar hij heeft me niet verteld hoe die werkt. De bedrieger. Hij zit vol ongevoelens. Maar waar dient zijn apparatuur voor? Dat moet ik eerst weten. Die kan het lot veranderen. Hm? Eerst leek het me erg leuk, toe. Zo handig voor mijn werk en zo. Maar nu ik er alleen voor zit, vind ik het moeilijk. Het is zo heel iets anders dan kruiden en ruim. Het lot veranderen? En dat lampje daar dat zo fel schijnt, is dat niet het teken van de boogschutter? Dat is een sterrenbeeld. Dan komt die krantenrubriek dus hier vandaan. En zou het vreemde gedrag van heer Bommel iets met dat boogschutterslampje te maken hebben? Olie, wat een prachtige bloem. Ga je je huis versieren? Dat dat uh, Mevrouw, ik, ik heb. Uh, ik, ik bedoel. Uh, nee. Hoewel het huis koud en leeg is door de schuld van een hoogstaande dame die ik bezocht heb toen ze niet thuis was. Daardoor heeft Joost een gedicht gemaakt dat ik nergens op sloeg. En daarom heb ik nu een, een boeket samengesteld. Oh, het is en je kan het zo dichterlijk zeggen. Nou, Bloemen geven echt warmte aan een huis, dat, als dat is wat je bedoelt. Ja. Uh, nee, nee uh, bedoel ik. Het is niet het huis, maar de dame, als u begrijpt wie ik bedoel. Eh? Uh, dat wil zeggen, eigenlijk wilde ik... Uh, ik... Uh... oh. oh. Olly. Heer Olivier is aan het doorslaan als men mij toestaat. Heel betreurenswaardig. Dat je niet hoeven doen. Wat, wat, wat prachtig. Oh, ja. Mallard. Snoepschuitje van Ik moet mij reppen. Snel, de stofzuigerzak. Dat is het enige wat ik kan verzinnen. En de wind is gunstig. Dit is het enige wat ik kan verzinnen. Zo, dat boogschutterslampje is uit. Maar als het is zoals ik denk, gaat er nu iets veranderen. Wat voel je uit? Hm? Je moet me uitleggen hoe het werkt, maar je mag er niet aankomen. Dat moest. Dat lampje moest eerst uit. Het is altijd gevaarlijk om te werken wanneer de stroom nog aanstaat. Huh? Je moet bij nul beginnen. Terugschakelen van de twee naar de één. Zo? Je wist anders niet eens waarvoor die machine dient. Ik geloof niet dat je er veel verstand van hebt. Nou, Wat kom jij hier eigenlijk doen? Ik probeer te helpen. En als je het niet gelooft, moet je het zelf maar doen. Maar ik waarschuw je, dit soort apparaten is gevaarlijk. Oh, Ollie. wat lief van je. Waar heb ik het aan te danken. De bediende Joost schudde precies op datzelfde moment... ...begoedzaam de stofzuigerzak leeg. U moet mij excuseren, Olivier. Ik ben bezig met de schoonmaak. En ik wist niet dat u aan het, uh, het tuinieren was. Het omdraaien van de knop bracht ook een ommekeer in het denkleven van magister Pas teweeg. Ik ben een gek. Wat denkt die heks wel? Mij mijn sleutel ontfutselen en mijn arme oude man uit mijn woongrot jagen. Maar ik zal haar een lesje geven. He, he, he, krollen op haar pad. <lacht> Van achter allerlei stenen en rotspieken doken de harige bergbewoners op en snelden langs hem heen in de richting van de grot. Oh, oh, de oude hokus heeft zijn verstand terug. Oh, wat kan ik tegen al die gedrochten beginnen? Oh, oh, oh, de ravenboot, die geeft me macht. Terug, terug, terug, ga weg, ga weg. Ga weg, Engerts, ga weg. Ga weg, toe. Naar mijn... Ah, ga weg! Krollen! Grijp haar! De grot in! De bergbewoners drongen de Spelonk binnen om verstijfd neer te vallen zodra Ivy zich met de verdorde ravenpoot aanraakte. De vorsten vormden spoedig een ordeloze stapel om het meisje heen. Maar degenen die daarachter kwamen drongen op en beklommen hun voorgangers, zodat Ivy lelijk klem kwam te zitten. Oh, dat ziet er niet best uit. Ik moet zo gauw mogelijk te weten komen wat de figuurtjes betekenen die op de knoppen van die apparaten staan. Uh, ik zal ze overtekenen. Vlug. Zo. En nou wegwezen. Een heel het slagveld waar het doel ontheiligde middelen. En waar gehakt wordt van spaanders. Zo gaat het wanneer men een arme oude man voor de gek houdt. Mijn ravenpoot is een goede sleutel. Daar komt niemand langs. Zelfs deze onbehouden bergbewoners niet. Maar het wordt tijd dat ik hem weer in handen krijg. Het was een wannozel jee om hem aan Ivy te geven. De schaduw van Zazel moet over mijn pad gelegen hebben. Ik, arme, oude, bedrogen man. De astromaan tastte tussen de bewegingloze krollen rond totdat hij de poot gevonden had. En die uit de handen van de heks kon rukken. Laat! Dat laatste ging niet zo gemakkelijk omdat ze het akelige voorwerp... zelfs in haar benarde positie goed vasthield. Die poot is voor mij. Los! Geef hier die poot! Hier, met die poot! Vieze vrouwen, paar wat daar zo je spijt voor krijgen. Er is iets van me afgevallen... Wat het was, weet ik niet, maar mijn helder gedachte werd vertroebeld door uh, aandoeningen. Maar het is net of die zijn uitgeschakeld, Joost. Heel weldadig, werkelijk. Hmm. Ach, het is vreemd wat een heer zich soms in het hoofd kan halen. Daar had ik nu toch bijna mevrouw Doddel mijn hart aangeboden, als je begrijpt wat ik bedoel. Het zal de lente zijn, dat geeft wel eens vaker bevliegingen met uw welnemen. Een bobbel heeft al wat beters te doen dan bevliegen. Nu kan ik weer het leven leiden van een eenzaam heer die grote daden moet verrichten. Ik kan nu de oude schicht nemen en heel stilletjes verder gaan met... De... het. Hé, waar is de oude schicht eigenlijk? Daar rijdt de jonge heer Poes in, met uw goedvinden. Dat was niet helemaal waar. Tom Poes was met het oude voertuig naar de stadsbibliotheek gereden en sloeg daar binnen een dik boek open. De sterrenbeelden en hun invloed op uw lot. Dit is precies wat ik zoek, geloof ik. Eens kijken. De volgende morgen zat heer Bommel achter zijn pap toen Joost met het ochtendblad binnentrad. Vreemd, heer Olivier. Er staan nu al twee dagen geen astromanische voorspellingen meer in de rommelborden, als ik zo vrij mag wezen. Dat is maar goed ook. Het was onzin, hoewel alles toevallig erg goed uitkwam. Maar dat was natuurlijk de beïnvloeding, als je me volgen kunt. En toch ben ik benieuwd wat er vandaag weer voor waanzin in zou hebben gestaan. Ik ook met u welnemen. Ik heb de vrijheid genomen de krant op te bellen, maar die had geen uitsluitsel. Waar is de astromanische rubriek, Argus? De lezers klagen. Het meest gelezen stukje van onze krant, dat kan niet zomaar verdwijnen. Waar is de schrijver met zijn kopij? Ik, ik weet het echt niet, meneer Vand. Die medewerker, die uh, astromaan, woont in de bergen. En hij heeft niks van zich laten horen. Het wordt tijd dat ik weer wat van me laat horen... Door het verdwijnen van Ivy zit de krant al twee dagen zonder mijn rubriek. En toch moet die heks een lesje hebben voordat ik weer rustig kan werken. Kom, ik zal het magnetische veld eens laten golven. Ah, maar hoe? Ah, ik hou niet van machines. Bovendien weet ik niet wanneer die heks precies geboren is. Tot op de minuut nauwkeurig, anders wordt het een jamboel. Ah, ik arme oude man. Maar als het niet zo gaat, dan maar anders. slotte geeft het ook niet of zij de enige zal zijn. Ik kan net zo goed een brede leeftijdsgroep nemen als Ivy er maar bij hoort. Gaat het om. Ha, nja, Dezelfde avond was er toevallig in Rommeldam een bijeenkomst van de vereniging van astromanen. Die voor het grootste deel uit dames bestond. Wij vrouwen zijn nu eenmaal veel gevoeliger voor alles op het hogere plan. Wij staan veel meer open voor deze nieuwe stroming die de wereld meer en meer gaat beheersen. Daarom is het heel prettig dat ik vanmiddag een begaafde astromanen heb ontmoet. Het is een jonge vrouw die een studie heeft gemaakt van de astromanie zoals die hoog in de bergen beoefend wordt. Zij was zo vriendelijk om hedenavond een paar woorden te willen zeggen. De president heeft het heel mooi gezegd. En toch is de astronomie te veel een mannelijke aangelegenheid. Deze belangrijke wetenschap bestaat te veel uit cijfertjes en te weinig uit gevoel. Soms worden er zelfs machines bij ingeschakeld. Daarom stel ik een omwenteling voor die de vrouwen de macht over de sterren zal geven. Wanneer u goed oplet, dames, zal ik u een manier aan de hand doen om over het lot van de wereld te kunnen beschikken. Bij de god waren de krollen heel langzaam een beetje tot zichzelf gekomen. Maar belangstelling voor hun omgeving hadden ze nog niet. Daar maakte Tom Poes gebruik van door zich onopvallend tussen de groep te begeven. Ze hebben dezelfde kleur als ik. Als ik nu gebukt achter ze aanloop wanneer ze naar binnen gaan, zou Hokus me niet in de gaten hebben als ik eenmaal binnen ben, kan ik op goed geluk een paar knoppen omdraaien. Het geeft niet welke. Het gaat erom de berekeningen van die schurk te verstoren... zodat er niet gebeuren gaat wat hij wil. Een driehoekschakelingetje hier en een vierkantschakeling daar. En dan nog de juiste opposities aanbrengen. Ik ga naar het astromanische genootschap met u goedvinden. Men komt bijeen in Café Hoepjes. Daar wordt een hele interessante spreekster verwacht, hoorde ik. Goedenavond, heer Olivier. Een heel interessante spreekster, oh ja. Dat herinnert me aan de gevaren der astromanie... die ik even vergeten heb... omdat mijn diepe gevoelens voor mevrouw Dottel me boven het hoofd groeide. Het hart, bedoel ik. Het loopt mis met Joost op deze manier. Ik moet hem tegen zijn eigen domheid beschermen als heer zijnde. Café Hoepjes zei Joost. Oh, het is maar goed dat Tom Boos gisteravond de oude schicht weer... voor de garage heeft gezet. Mm. Caféhoepjes, dit moet het zijn. Het lijkt mij het beste om hier Joost op te wachten... voordat hij naar binnen gaat. Een woord van bezinning zal hem duidelijk maken... dat die sterrenkerkerij eerst wetenschappelijk onderzocht moet worden... Zoals ik deed, voordat ik last van diepere aandoeningen kreeg. Boven hem klonk het geluid van de vergadering, die op rustige wijze voortgang vond. En niets duidde erop dat daar er plotseling verandering in zou komen. Maar ver van daar, in de bergen, draaide de oude Hokus pas met vaste hand de grote zwarte startknop om. Zodat de akelige apparaten zoemend begonnen te werken. <totstuk> Joost wandelde opgeruimd naar de vergadering van het genootschap... zonder zich van een dreigend onheil bewust te zijn. Kijk, daar staat heer Olivier. Waarschijnlijk wil hij mij weer houden naar binnen te gaan. Hij gunt mij mijn geestelijke ontwikkeling niet, wanneer men mij toestaat. Maar ik heb mijn zinnen gezet op een rustige, leerzame avond en ik laat mij niet... <tie> Wat is dat? De dames van het astromanisch genootschap vallen heer Olivier aan is zeer bekleurenswaardig. Dit is helemaal niet wat ik voor ogen had. Deze vergadering is niets voor mij, als ik zo vrij mag zijn. De volgende ochtend had de heer O'Fant reeds vroeg de journalist Argus bij zich laten roepen. Er is vanmorgen eindelijk weer zijn astromanisch rubriekje verschenen. Dat is mooi. Dat is helemaal niet mooi. Daar de deugt niks He? van. Het gaat allemaal over prettige ontmoetingen, romantiek en een nieuwe wending in de liefde. Maar wat merk ik daarvan? Mijn vrouw is boos omdat ze die briljanten niet van me krijgt. Is dat die romantiek? Ik protesteer. Het gaat te ver. De hele nacht heb ik geholt om het astromavische genootschap van het lijf te houden. En dat komt van dit snecht rubriekje in uw krant. Romantiek en liefde, jawel. U moest zich schrapen. Onmogelijk. De, de hele nacht, zegt u. Ja. Maar de rubriek stond er pas vanmorgen in. En, wat is dat? Wat is dat voor lawaai op de gang? Ik ben bedrogen. Ik heb de toestellen zuiver afgesteld. En ik heb de berekeningen vijf keer doorgenomen. Maar er is geen spoor van de ingekeerde Ivy te zien. Ze antwoordt niet op het magnetische veld. Ach, de apparaten van die prof deugen niet. Schaduw op zijn pad. Uh, zou er een defect aan de machine zijn? Heeft iemand er soms mee geknoeid? Professor Sikbok hield de spelonk al geruime tijd ongemerkt in het oog vanaf een nabije bergtop. Hij zag dat de grijsaard zoekend om zich heen keek en zich toen naar binnen spoedde. De oude zal niet veel succes met mijn apparaat hebben. Iedereen gaat er mij naar binnen om maar mee te knoeien. Een janbo. Het is duidelijk dat Bommel de zwarte en de witte knop niet heeft gedraaid zoals ik hem vroeg. Misschien kan ik me beter tot de jonge Tom Poes wenden, die er gisteravond ook al was. Intussen trachtte men op het redactiebureau van de krant de inval van vrouwelijke bezoekers te stuiten. De hoofdredacteur had persoonlijk zijn bureau tegen de deur gezet en er zelf op plaats genomen om weerstand te bieden aan de dames van het astromanische genootschap. Wij willen Bommel, de grote meester, de heerlijke Bommel. Dat is nou misschien wel leuk voor jou, Bommel, maar het komt me voor... Dat je de zaak te ver hebt gedreven. Ik, ik heb niets gedaan. Ik, ik wil niet. Het zijn de sterren. Hier zit een leuk stukje in. Zegt u nou zelf. De ster, zei heer Argus. Wat hier gebeurt is heel ongewoon. Misschien is dat astromanische rubriekje sterker dan ik dacht. Duwe mannen, we houden het niet. Huh? Het is plotseling stil op de gang. Uh. Wat betekent dat? Ze zijn weg. Het werd tijd. Maak er een mooi stukje van, Argus. En jij kan het pand verlaten, bommel. Als je nog eens moeilijkheden hebt, blijf dan uit de buurt. Je bent een maniak. Ook dat nog. Dit is de laatste druppel die me treft. Het enige wat ik nu nog doen kan is heel stilletjes een onopvallend leven leiden. Hoe kan ik nu nog mevrouw Doddel onder ogen komen, bedoel ik. Oeps. Daar is ik durf je eigenlijk niet onder ogen te komen, Olly. Wees maar niet boos. Nee. Het komt allemaal van die Astromanus. Daar zitten oh. toch zulke rare meisjes tussen. Ik bedank als lid, hoor. Ja, uh, zoals u zegt. Goedendag, mevrouw. Iemand heeft van mijn vierkant een conjunct gemaakt. Nevels op zijn pad. Dat heb ik ongedaan gemaakt... Nu moet ik eerst zorgen dat niet iedereen hier in en uit kan lopen. Er is al te veel misbruik van mijn goedheid gemaakt. Ik, arme oude man. <lacht> Zo, mijn magische kruidenpoeder wordt de ingang gestrooid. Nu kunnen hier geen onbevoegden meer binnenkomen. Na een uurtje bergnevels en waterzon slaan de krachten eruit. En een knappert die er dan nog doorkomt. Professor Sikbok sloeg het gebeuren met gade vanaf zijn rotspiek. Alchemistisch kruid, gele dampen, een kwalijke geur. Ik heb het daar niet op begrepen. Maar al te dikwijls staat de wetenschap machteloos tegenover dat soort knoeiboel. Het wordt tijd om eens met Tom Poes te gaan praten. Maar eerst zal ik de omgeving goed verkennen om tot een doeltreffend plan te komen. En nu ga ik mijn toestellen eens naar mijn eigen hand zetten. Al weet ik niet goed hoe. Nu is dat sterrenrubriekje helemaal gek geworden, Argus. Geeft voor iedereen dezelfde voorspelling. Daar betaal ik niet voor. De lezers slikken veel, maar dit gaat te ver. De sterren zullen u leiden. Wat betekent dat? Ik weet het niet. Ik voor mij ben lid geworden van het astromanisch genootschap. Het is vandaag de dag moeilijk om goede leiding te vinden. In de politiek en daarbuiten. Vandaar. Het leek me ineens een goed idee. Hij was niet de enige die dat vond. Buiten Café Hoepjes, waar het genootschapszitting hield, kon men die morgen een lange rij burgers aantreffen die zich voor het lidmaatschap opkwam geven. Pardon, mevrouw volgens mij dringt u voor? sorry. Oh, Ik zie daar wel wat in. Sterren kunnen nooit kwaad. En zelfs een magistraat heeft leiding nodig. Dit is vernieuwing, Bas. Ik weet het niet, burgemeester. Als ze de sterren leiding geven, maken ze er ook maar een potje van. Daar kan ik na 25 jaar dienst van meepraten. Tom Poes zat die ochtend voor zijn huisje te dobben. Raar. Ik vind ineens dat er toch wel iets in die sterren zit... nu ik de boeken in de bibliotheek gelezen heb. Hoe kan dat? Ik weet immers hoe Hokus pas aan het knoeien is. Wie weet wat hij met zijn astromanische toestellen doet. Pas op. Ik weet wat er in u omgaat. Want ook ik voel de kracht. Ah, professor Sikbok. Uw denken wordt beïnvloed door het geknoei van de oude magister. Oh. Hij heeft het magnetische krachtveld zo gericht dat hij nu de zaken naar zijn hand denkt te zetten. Oh, uh... Maar dat leidt tot chaos en revolutie, ventje. Gebruik uw vrije wil, dan blijft gij er vrij van. Uh, Volg hem me? Uh, niet helemaal. U hebt die machine zelf gemaakt. Wat wilt u dan eigenlijk? Ik. Ik wil regel en wet. Oh. Met mijn uitvinding zouden we een prachtige wereld kunnen maken. vol ordening en zonder opstandigheid geleid door de wetenschap. Oh. Dat is toch een hoogstaand ideaal. Hmm. Ja, gij zijt de enige die aan het geknoei van die alchemist een einde kan maken Door uw geringe omvang en door uw listigheid Kom mee Deze pas is een knoeier Onbetrouwbaar is hij ook Maar daar gaat het nu niet om Erger is dat hij macht wil krijgen door iedereen hetzelfde te laten denken Maar dat kan niet En het streven is gevaarlijk men kan alleen maar dezelfde gedachten hebben wanneer men in het geheel niet denkt. Volgt u me? Hm. Wat wilt u dan? Ei, ei, ge hebt niet goed opgelet. Ik wil iets geheel anders. Mij staan tucht, wet en gebod voor de geest. Een geordende samenleving hm. onder leiding van wetenschappelijk geschoolde lieden. Uh, is dat niet hetzelfde? Nee. Ik zal u later wel eens uitleggen waar het verschil schuilt. Yeah. De knoeierpas veroorzaakt een chaos die tot vernielingen leidt. Voordat het zover is, moet het magnetische veld geneutraliseerd worden. En dat kunt gij doen, mijn waarde. Die uitvinding van u bevalt me helemaal niet. Of de ene er nu mee knoeit, of de andere. Wacht maar, tot de het losbreekt. Dan zult gij me begrijpen. Heer Bommel en Joost liepen over de weg die naar de stad leidde. Ze wilden zich beide als lid gaan opgeven bij het genootschap van astromanen. Het is prettig om een hoger doel in het leven te hebben. Een aangename omgeving en lekker eten zijn natuurlijk heel belangrijk, maar soms voel ik dat er meer is. Inderdaad, het hogere is nodig. Mm -hmm. Laat alle verschillen wegvallen. Zelfs tussen heer en knecht met uw welnemen. Alle verschillen? Een heer blijft een heer, dat staat nu eenmaal in de geschreven. Men moet zich met zijn lot verzoenen en een knecht blijven wanneer men als knecht geboren is. Dat zou heel betreurenswaardig zijn met uw goedvinden. Een knecht met goede sterren kan het heel ver brengen, als ik zo vrij mag zijn. Toch. Voor mij is het nu eenmaal prettig om leiding te vinden, marquise. Een burgemeester moet altijd leiding geven. Nou, u weet niet hoe vermoeiend dat is. Vooral als de partij niet achter hem staat. Je ziet verkeerd, Samisa. Men moet zich in het zelf. Verdiepen. De leiding komt van binnen. Men moet zijn plaats kennen. De sterren leren ons dat de een voor het hogere geboren is... en de ander voor het uh, eenvoudiger, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet niet wat het is met de wereld. Overal is opstandigheid en ontevredenheid... terwijl we dat nog nooit zo goed hebben gehad. Het is heel moeilijk om vandaag de dag magistraat te zijn. Daarom blijkt het me goed om de leiding van de sterren eens te bestuderen. Met voorbehoud. Me Camisso. Het zelf heeft het antwoord op alle vragen. Wat is er toch aan de hand? Waarom loopt iedereen de stad uit? En wat is dat voor gekibbel? Zou dat soms de leiding van de sterren zijn? Hij wist natuurlijk niet dat de krachtbron in de God de bevolking aantrok. Omdat Hokus pas bij vergissing een beetje te veel energie had ingeschakeld. Heel wat rommeldammers vonden het plotseling een goed idee om zich door de sterren te laten leiden. Hoewel ze werden uitgelachen door anderen die het onzin noemden. Zowel de voor- als de tegenstanders verlieten de stad en bewogen zich ruziend op weg naar de god in de berg. staat toch niet in de krant? Dit is allemaal onzin! Die astromanie deugt niet! Het komt allemaal van de sterren die op het ogenblik door mannen bestuurd worden. Luister naar een ervaren heer, goede lieden! Wij moeten daar een einde aan maken. Niet de mannen. Maar de kruiden en de wijze vrouwen kunnen de aarde het beste besturen. De, de onrust die in de lucht zit, is de schuld van de machines. Die ik persoonlijk in een spelonk heb zien staan en die niet deugen. Ze geven verkoudheid en ongeluk, als u begrijpt wat ik bedoel. Het zijn de sterren. Alles is beschreven en daar moeten we ons bij neerleggen. Onzin! Een heer legt zich niet neer bij de sterren, maar vecht er tegen. Volg me, ik weet de weg. Intussen waren Tom Poes en professor Sikbok op de hoogvlakte aangekomen. En de geleerde hield daar stil bij een open kratertje. Zie hier ventje. Hm? Dit dient als een ventilator. Ja. En als je door deze buis naar beneden daalt, hm? komt je in de grot uit. Hm? Daarin staan mijn apparaten. Ja. Laat u naar de grond zakken en draai de zwarte knop naar links en de witte naar rechts. Zwarte, links, wit, rechts ja. Op zo'n manier wordt de octotrom niet beschadigd terwijl de werking uitgeschakeld wordt. Wees voorzichtig. En maak niets kapot. Hebt u me kunnen volgen? Mm -hmm. nou, ik vertrouw die prof nog steeds niet. Maar dit is in ieder geval een toegang tot de grot. Zodat ik zelf eens kan gaan kijken waar Hokus mee bezig is. <truid> Hou want met rust, de sterren zullen jullie leiden. Heb je dat niet in de krant gelezen? De sterren, hier wordt door een heer geleid. Daar is heer Olly. Wij willen inspraak. We willen de sterren genuanceerd begeleiden. Nou, en hoe staat het met de vrije wil? Dat ziet er niet best uit voor Hokus. Niemand kan dichterbij komen door de rook van het kruid dat hij voor de ingang gestrooid heeft. Maar ze kunnen het hem lastig genoeg maken. Als jullie niet gauw weggaan, zal ik jullie allemaal slechte aspecten geven. Het ongeluk zal jullie treffen. Slangen op je pad. Ei, ei, Men begint met stenen te werpen. Als men mijn tere apparatuur maar niet beschadigt. Dit is de chaos die ik reeds vreesde. En die dwaas van een hokus pas meent dat hij de zaak met zijn kruiden kan beschermen. Ach, voor een magnetisch veldregelaar heeft men meer nodig dan wat hokus pokus. We willen naar binnen! Dat is niet zo best. Om Hokus heeft zijn kruiden voor de ingang gestrooid. En nu kunnen we daar niet binnenkomen. Als ik nu wat hamamelis had. Maar dat groeit hier niet. Wat een onrust is er op de wereld. De tijd dat de sterren opnieuw orde brengen. Dat zit men mij nu maar eens weer. Maar ik begrijp niet dat er over iedereen is gekomen. Mijn tijd was... Alles anders. Hammermedis. Ik ruik medisch. In die poederdoos. Oh, dat is allemaal de schuld van de mannen. We hebben er een jamboel van gemaakt. Wij, oh, weerloze vrouwen, zijn de dupe. Kijk, nu toch. Eens. In plaats dat ze de sterren met eerbied benaderen, staan ze daar herrie te maken. Oh, het is weerzinwekkend. Hier die poederdoos. Oh, oh, houd de dief. Ik had het kunnen weten. Men kan niemand meer vertrouwen. Lange haren, maxi-jurken. Waar gaan we naartoe? goed goede lieden. We moeten eerst even die rook uitblazen. Om in de grot te kunnen komen, bedoel ik. Als iemand u even een emmertje water haalt... of als we er eens een jas overheen Opzij! leggen. Opzij! Ik zal die rookkruiden uitschakelen. Dit kan niet goed gaan. Het lijkt me helemaal verkeerd dat een vrouw de leiding overneemt. Wat moet daarvan terechtkomen? Welk een chaos. Het lot van de grootste uitvinding deze eeuw... bevindt zich in de handen van een paar kruidenmengers. Direct dringt de massa de spulong binnen. En wat moet er dan van mijn apparaten terechtkomen? Wat voert de jonge Tom Poes toch uit? Er moet zo spoedig mogelijk een einde gemaakt worden... aan de ongunstige Pluto-directie die deze alchemist pas heeft veroorzaakt. Dit wordt gevaarlijk. Het moet de schuld van deze machines zijn... Ik vertrouw Sickbook niet, maar ik ben het met hem eens. Die apparaten moeten worden uitgeschakeld. Ja, deze knoppen moeten het zijn. Hoe was het ook weer? De ene moet naar links en de andere naar rechts. Maar welke? Ivy had de inhoud van de poederdoos over de kruiden van Hokespas gestrooid. En op die manier een opening in de rookmassa's gemaakt. Rex! Deze dan maar. Wat? Met apparaten? Wie heeft ze... Er... Wegwezen? Sta stil! poes, Slangen op je pad! Ik zal je tormenteren! Wat staan jullie daar nou? Grijp die grijzaard! We hebben het nu wel gezien. Zoveel kunnen die sterren me niet schelen. Het is eigenlijk meer iets voor astromanen. We hebben ons op sleeptouw laten nemen. Nou, Betogingen zijn niks voor mij. Komt allemaal van die volksminners. Het zien van de Harige Bergbewoners was te veel voor de stedelingen. En ze vluchtten de grot binnen om niet door die woestelingen onder de voet te worden gelopen. Uh, uh, uh, uh, goede lieden! Uh... Alleen heer Olly zocht niet tijdig een goed heenkomen. Hij had een hoge opvatting van zijn taak als leider. En bovendien begreep hij niet vlug genoeg wat er eigenlijk aan de hand was. Het was dan ook geen wonder dat hij onder de voet gelopen werd. Ei, ei. Welke chaos. Hiertegen heb ik nu gewaarschuwd. Maar men heeft niet willen luisteren. En hier is nu het gevolg. Oh, het is vreselijk. Ik ben gestoten en men is over mij heen gedraafd. Oh, ik voel me lang niet lekker. Ach, wat. Er zijn ergere dingen. No. Er zal iets vreselijks gebeuren met mijn apparaten in deze woelingen. Yeah. En als wetenschapper sta ik machteloos tegenover al dit bruut geweld. Oh. Op zijn vlucht voor Hokus pas was Tom Poes door een zijgang in een ruimer gedeelte van de god terechtgekomen. Maar veilig was hij niet. Ik zal je in een padden veranderen! Zazel zal je geit! Gooi je het lawaai van de menigte niet? Van alle domme ideeën die je had kunnen verzinnen is het roepen van de krollen wel het stomste. Het bleek al gauw dat Ivy gelijk had. De stedelingen werden door de harige bergbewoners opgedreven... en verblind door angstgevoelens drongen ze zich door de duistere spelonk. We moeten ons haast. Ik, ik, ik wil die grot niet in. <laughs> Dit is er niet pleis. Ik voel me nog lang niet lekker. Er is geen tijd te verliezen. U bent de enige die nog iets kan doen. Ja. De jonge Tom Poes heeft de knoppen vast niet goed omgedraaid... Ja. want er heersen nog steeds spanningen. Snel, meneer Bommel. Hm? Ga naar binnen en draai de zwarte knop naar links ja. en de witte naar rechts. Vlug. De ruimte schijnt verlaten en de kust is dus veilig. De zwarte knop naar links en de witte naar rechts. Links en rechts. Voorzichtig, mijn waarde. Is daar nog iemand? Zo niet, dan kom ik wel om het zelf te doen. Ja, ja, is niet nodig... En hier is aan het gevaar gewend. En dit is niet moeilijk voor iemand met mijn technische kennis. Ik draai gewoon die knoppen naar links en rechts. Zachtjes. Je kunt de octotron overspannen. Maar het was al te laat. Heer Olly bewoog de knoppen met grote kracht heen en weer... zodat er een hevige steekklam uit het apparaat sloeg... die de professor te midden van rookwolken naar buiten blies. Eh. Ah. Het is toch wonderlijk wat een heer met technische kennis allemaal kan doen. Maar toen merkte hij dat er iets vreemds gebeurde. Onder hem was een elektromagnetisch krachtveld ontstaan dat hem snel omhoog hief. Dit wist hij natuurlijk niet. Maar het is te begrijpen dat het grote indruk op hem maakte. Vooral toen hij uit een vulkaantrechter de buitenlucht ingestuurd werd. Rommel is in de baan van de contracten geraakt. De verbinding met het magnetische krachtveld lost zich op. Ach, dit is het einde van mijn kostelijke vinding... en van de broddelaar die haar vernietigd heeft. Het is rechtvaardig, maar bitter. Professor, de hele menigte Rommeldammers is uit de grot geblazen. Wat is er eigenlijk gebeurd? Het is allemaal uw schuld. Waarom heb je de knoppen niet omgedraaid zoals ik gezegd had? Wat heb ik gedaan? Daardoor vielen de machines stil. Maar toen riep die oude de krollen. Ai, en... nee. ja. Dan heeft Bommel dus dubbel werk gedaan. En dan zijn de triagomen vrijgekomen. Dan is het dus mijn eigen schuld. Ach, dit is in ieder geval het einde van mijn werk. En van uw vriend. Van heer Olli? Professor Sitbok wees met een lusteloze hand naar het zwerk... waartegen zich een opstijgende gedaante aftekende. Oh. Het was heer Bommel die nog steeds door het krachtveld omhoog gestuurd werd. De wind streek hem koel om de oren. Maar hij was zozeer bevangen door het gebeuren, dat dit hem niet opfriste. Met verglaasde ogen staarde hij naar twee raven, die zijn opstijging begeleidden. Hm, die twee raven heb ik vaker gezien. Dat moeten Hocuspas en Ivy zijn. Zo, de soep staat te trekken. Juffrouw Doddel wilde al lang niets meer te maken hebben met de astromanische beweging. Daarom was ze ook niet meegegaan naar de god. In plaats daarvan had ze op Bommelstein een maaltijd bereid om de held bij zijn thuiskomst te verwelkomen. Ze vond dat ze iets goed te maken had. En omdat Joost met de sterrenzoekers was meegegaan, voelde ze dat ze in een leemte voorzag. Die Olly is altijd maar even flink en dapper. Joost, wat zie je eruit? Wat is er gebeurd? maar heel betreurenswaardig. Er waren helemaal geen sterren. Alleen maar apparaten die bediend werden door een verwaarloosde oude man... En, en ruig bergvolk, als ik me zo mag uitdrukken. Iedereen kon zien dat er een misstand aan de gang was. De, maar hoe is het met Olly? Heel vreselijk met uw welnemen. Oh. Hij is in de lucht geschoten. Nee. En nu is hij op weg naar de sterren, wanneer ik zo vrij mag zijn. Daar gaan mijn toestellen. En heer Bommel? Wat zal er met hem gebeuren? Die zal waarschijnlijk worden opgenomen in het magnetische veld dat de aarde omspant. Inderdaad steeg heer Bommel nog steeds. Het vreemde krachtveld dat zich bij zijn bezoek aan de god gevormd had... stuwde hem moeiteloos omhoog, zodat hij al spoedig de wolken achter zich liet. Maar de dunner wordende zuurstof maakte het hem niet gemakkelijker. Die gevoelige luchtwegen zijn lastig... Oeh, maar overigens is het merkwaardig wat een heer vermag die zich aan astromanie wijdt. Een heel leerzame ervaring. Werkelijk. Oeh, ze zullen opkijken op de kleine club. Oeh, maar nu lijkt het wel of ik steeds langzamer ga. Alsof... Oeh. Oeh, dat, dat mag niet. Stel je voor dat de krachten der sterren ineens onder mij verdwijnen. Heer Bommels opwaartse beweging veranderde in een neerwaartse. Eerst ging het nog langzaam, maar al spoedig werd de dalen vlugger en tenslotte begon het op een val te lijken. Oeh. Oeh. Tom Poes, die somber naar huis terugkeerde, kreeg als eerste een snel groter wordende stip in het luchtruim in de gaten. Hé, hey. oh, dat moet Heer Olly zijn. En met grote tegenwoordigheid van geest rende hij op een hooiwagen af, die juist de weg afkwam. Stop! Sta stil, je staat precies op de goede plek. Daarboven je komt heer Bommel aan. Jij bent een bommel. Oh, altijd grapje. Nee, maar daar houd ik wel van hoor. Bommes, op 1 april heb ik altijd reuze pet. En toch, hè? Ja. En toch snap ik niet waarom ik stil zou moeten staan als heer Bommel eraan komt. Bommes, je hooi. Ik ga maar weer eens verder. Het is nog een hele lijn naar de boerderij. Anders een enig baantje, hoor. Oh, de... <laughs> ik ben gek op de geur van hooi. Zo dommerde! het. door de wrijving is je hooi in brand geschoten. Heer Olly, spring eruit! Oh. oh, u hebt geluk gehad, heer Olly. Een plas water was precies wat u nodig had met al die vlammen. Oh, oh. Oh, geluk. Ja. Bah. geluk. Ja, u heeft geluk gehad. Olly, we hebben zo in angst over je gezeten. Joost zei dat je naar de sterren was. Ik zag u persoonlijk vertrekken recht omhoog, als ik zo vrij mag zijn. Daarom had ik u niet zo spoedig terugverwacht. Eigenlijk dacht ik, heer Olivier zou wel eens een lelijke val kunnen maken. Dat dacht ik, met uw welnemen. Maar de maaltijd is toch klaar... Door het toedoen van de juffrouw hier. Het was een rare tijd. Ik denk er niet graag aan terug. En het eten heb ik zonder bijbedoelingen gemaakt, hoor. Oh. Maar ik zou toch wel graag willen weten hoe het allemaal zo kwam. Mm -hmm. Kan jij me uitleggen wat er eigenlijk aan de hand was, Olly? Ja. Jij weet alles. Kijk, uh, het is zeer eenvoudig. Ja? Uh, de sterren, hè? Huh? Mm hebben -hmm. hebt een grote invloed op ons lot... Dat weet iedereen, maar slechte lieden hadden zich van die sterrenmeester gemaakt... om het oppassende deel van de bevolking een figuur te laten slaan. Waarschijnlijk waren het Nieuw-Linken of pro -Sieven. Maar ik heb de knoppen omgedraaid zodat iedereen nu weer gewoon is. Behalve een heer, die altijd een heer blijft. De volgende morgen liet de hoofdredacteur van de rommelbode de verslaggever Argus bij zich komen. Het is nu helemaal mis met dat sterrenrubriekje. Vanmorgen is het alweer niet gekomen. Dat gaat niet. Zo'n medewerker kunnen we niet hebben. Ik zal die vent afschrijven. Ja, ja, dat was gisteren een hele rel. Het schijnt dat die astromaan betrokken was bij de ontploffing van de grot in de bergen. U weet wel. Dat verbaast me niet. Nee. Hij hoorde bij de jongeren natuurlijk. Ik heb me laten vertellen dat die belangstelling voor de sterren hebben. Die rubriek kan ik dan ook niet missen. In het vervolg moet jij hem maar schrijven, Argus. Ik? Maar ik heb er helemaal geen verstand van. Dat kan iedereen, je leutert maar wat bij elkaar. Maar denk eraan, elk wat wils en in een prettige toon. Die sterrenrubriek is tegenwoordig weer aardig. Hier staat dat ik vandaag een prettig bericht zal krijgen en dat ik moet oppassen voor te veel werk. Zo, staat dat daar. En u zult een rustige dag hebben in huiselijke kring, wanneer u mij toestaat. Ah.